10 Plus, speelpunst. Dus. Ja? serieus? 7, 7, 7, oh. oh. Wat een geld! 50.000, wat verdikke me. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Nu Wintersail Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma, Met Sleeps, en line Tempoer. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed.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 Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Goed nieuws voor reizigers die door de sneeuw al uren staan te wachten... op een trein in Amsterdam en Schiphol. Er rijdt weer iets. Geldt niet voor bussen, die gaan de rest van de dag op veel plekken de weg niet meer op. De sneeuw zorgt ook voor andere problemen. Ze wordt niet overal de vuilnis opgehaald. En de bezorging van de post, pakjes en boodschappen duurt ook veel langer. De vader en broers van het Syrische meisje Ryan uit hebben haar samen vermoord, zegt de rechter. De vader vluchtte naar Syrië en zegt dat hij... Die als enige verantwoordelijk is. Maar uit chatberichten blijkt dat de broers ook meededen. Zij kregen 20 jaar. Ryan is vermoord omdat ze vonden dat ze zich te westers gedroeg. Niet alleen de verkoop van vuurwerk is afgelopen jaar door het dak gegaan... maar ook de vangst van verboden vuurwerk. Die was een derde groter dan in 2024, zegt het OM. Vooral in de laatste dagen van het jaar werd veel in beslag genomen... met als record een lading van 10.000 kilo in een loods in Groenlo. En de afgezette president van Venezuela, Nicolás Maduro, is aangekomen bij de rechtbank in New York. Hij had boeien om. Maduro werd dit weekend gekidnapt door het Amerikaanse leger en wordt beschuldigd van drugsmokkel. Hij wordt straks voorgeleid. Het weer nu van Weer Online. Het gaat straks opnieuw sneeuwen. Eerst in het westen. Het is nu net boven nul. Morgen veel vaker droog en soms ook wat zon. In de noorden komen wel weer winterse buien voor. En dat was het Nieuws op Slijm. Mark, dankjewel. Het is iets over drie. Een middagspits komt langzaam al een klein beetje op gang, denk ik zo meteen. Want namelijk het advies van Rijkswaterstaat is... ga voor of na de normale middagspits die rond een uurtje of vier begint naar huis. Dus ga nu naar huis als je baas zover is te krijgen. Is even kijken naar de weg. Druk, bijna 200 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 41 minuten. We beginnen met de A2 Amsterdam richting Oude Rijn. Voor de Leidse Rijntunnel vanuit Breukelen, daar 40 extra. De A2 Den Bosch richting Maars voor de Leidse Rijntunnel, 40 minuten. En de A12 Den Haag Utrecht voor de Meer De gladde weg is de oorzaak daar, 50 extra. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je.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 Bij Slam. kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Slam. Thomas van Empelen. Zap, even terug naar de tijd dat je je geen zorgen maakte over wereldoorlogen, maar gewoon hoeveel tracks passen er op mijn iPod. Terug naar 2005. Bob Sinclair en Love Generation. Waar Lars, Michiel stuurt een foto door. Waar heel Noord-Holland volgens mij jaloers op is. Michiel stuurt namelijk zijn 20 centimeter door. 20 centimeter diepe sneeuw in zijn tuin in Apeldoorn. My God, hij zegt. Dat heeft hij heel goed geregeld. Ja, er liggen gewoon 20 centimeter. Dat is blijven liggen. In Noord-Holland is dat niet het geval. Het heeft alles te maken met een warme zee. Daar is hem altijd een paar graden warmer. Komt omdat de zee nog 10 graden is. in het warmte lucht op. Zometeen, you girl, I adore you. Dit is Slam. met Robin 50 I If you Yeah, what I'm trying to say. Yeah, come here. You go, topic Arash I adore you bij Slam. Het jaar goed beginnen, zonder goede voornemens, doe je hier. De gok van je leven. Wat laten we eerlijk zijn, die sportscholen zitten al vol te vol. En um, daar hoef jij niet per se bij. We sturen je naar Las Vegas deze weken. De gok van je leven, 2026 euro aan speeltegoed. Kan jij winnen, doe mee met de gok van je leven. Je mag hier in de studio gaan raden. Rood of zwart, komt hij op groen, pak je al vier visjes. En anders, als hij goed geraden wordt door jou, dan pak je er eentje. Allemaal spannend voor het finale spel Dat vindt op 22 januari 6 uur plaats. De gok van je leven, we gaan je met de drie vrienden naar Las Vegas sturen. Dat is super vet. Wel belangrijk om even te weten. De voorwaarden. Dat is een grote prijs die we weggeven. Daar heb ik allemaal papiros erbij. Die heb ik hier voor me. Belangrijk, minimaal 21 jaar. En dit is ook wel belangrijk. Mocht jij onlangs de hand van Maduro hebben geschud in Venezuela... dan wordt het een lastig verhaal. Mocht je onlangs naar Cuba zijn geweest, dan moet je wel rekening houden... met een heel lang invulformulier om Amerika binnen te komen. Maar belangrijk, heb je een strafblad. Kan je beter niet meespelen. Dat is zonde van je tijd kom je namelijk ook niet Amerika of Las Vegas binnen. Nou, tot zover de voorwaarden. Alle voorwaarden check je natuurlijk op slam.nl. Nieuwe ronde van de Gok van Je Leven om 4 uur hier bij Slam. Oh, dit is lekker. dead mouse. Cascade. Zeg. Je kan zelf een mooie foto hebben gemaakt, maar dit is wel echt een dikke plaat. Uh, Thomas Gray, dat is het enige jammer eigenlijk, dat er geen H in de Thomas zit. Rumors, de Grand Slam deze week. Blijf het er mooi vinden, Dit is uh, zo'n legend die ooit een keer bij de NOS uh, op de tv was. Uh, gladheidscoördinator van Rijkswaterstaat, komt hij? Zijn naam, je verzint het niet. Jan Riens Slippens. <laughs> gladheidscoördinator bij Rijkswaterstaat. Uh, Zometeen, de dikste van Taylor Swift komt eraan en Get up.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 Een beetje van mezelf en een beetje van weer online. Het uh, weerbericht het is uh, nu nog even droog, maar tijdens de avondspits komt er opnieuw uh, regen. Maar dan in de vorm van sneeuw, het land over, ook als op hagel. En als je heel erg geluk hebt, is het regen. Tegelijkertijd kan die ook weer aanvriezen. De wegen zijn glad. Um, ga nog eventjes nu nog naar huis toe als het kan. Of na de avondspits wordt geadviseerd door Rijkswaterstaat. Uh, komende nacht wordt het uh, ook koud... Dan is het ongeveer wat is het, ja, rond het vriespunt, onder het vriespunt. En morgen dan wordt het wat zonniger met min 1 tot plus 3 graden. Of op de meeste plekken gaat het dooien. En dan naar de weg. Nu al veel uh, problemen. Natuurlijk op de weg voordat de spits is begonnen. De A2 Amsterdam Oude Rijn voor de Leidse Rijntunnel. Een gladde weg, zorgt voor 50 minuten extra. De A12 Den Haag Utrecht voor de Meern. Staat een uur extra. Dat komt door een uh, auto die waarschijnlijk weggegleden is. Vanuit Woerden is dat. En de A27 Gorkum Utrecht voor de Houtensebrug. Vanuit Lexmond, ongeluk gebeurt. Drie kwartier extra. Thomas van Empelen. Stranger Things de finale is geweest, maar was dat wel de finale? Zou er nog een aflevering komen? Misschien het antwoord zo meteen wel, hier bij Slug. Team Impala bij Slam op de maandag. Uh, vanavond gaat het beginnen, een nieuw seizoen van dit programma. Ik weet niet of je een gezin hebt, maar dan is het toch gezellig zitten. Weer een uur per dag kijken naar dit programma, maar het is vaak wel de investering waard. Winter vol liefde op de buis. Weet je trouwens waarom het winter vol liefde heet en niet de B&B vol liefde winter of zo? Uh, dat is namelijk omdat ze wilden afstappen van de B&B, want niet echt alles is een B&B... maar ook hotels kunnen meedoen, weet ik het allemaal, ja. Ach, Wintervol Liefde, ik heb er zin in vanavond op de buis bij RTL. Nu al vooruitkijken bij NLZ en natuurlijk ook eh, Videoland. Maar mijn verhaal gaat vooral over dit tv-programma. Want Wintervol Liefde gaat beginnen, maar ik was hier ook fan van. We hoorde vanmorgen dat Anul eh, vandaag pas gaat beginnen met de serie. Maar misschien heb je ook wel gekeken naar de laatste aflevering van Stranger Things. De theorie is alleen, was dat wel de laatste aflevering van Stranger Things? Ja, Er gaat een theorie dat de echte aflevering de laatste nog moet komen op 7 januari. Want de laatste zou met uh, oud en nieuw komen. Toch gaat er een theorie dat het met Dark Christmas zou komen. En dat valt op 7 januari, oftewel na Drie Koningen. Hoe kan dat? Nou ja, in de laatste aflevering vertellen veel personages dat ze voelen dat het niet hun eigen wereld is. Dat het of voelt... En ook de uh, honkbalcoach zegt op een gegeven moment dat ze mentaal erbij moeten blijven. En niet distracted moeten raken. Dus zou er nog een aflevering komen. Het echte eind van Stranger Things. We gaan erachter komen. 7 januari. I'm no So glad I came here tonight. And I see you got what I wanted. Maybe you got what I We came Ik had het er net over dat de laatste aflevering van Stranger Things, misschien helemaal niet echt de laatste aflevering, zou zijn geweest. Onder andere uh, Jeffrey, die appt ook nog dat er in de laatste aflevering gigantisch veel exit bordjes te zien zijn in de serie. Dat is ook, ook opvallend. En iemand anders reageert ook nog dat als je zoekt op uh, fake last episode, dan krijg je dus ook Stranger Things te zien op Netflix. Interesting, interesting. Nou, ik geloof niet in Gemtrails, maar dit begint toch wel ergens op te lijken, volgens mij, toch? Yo, de Lady Gaga, de Dead Dance bij Slam. En de nieuwe Middagshow staat klaar vanaf vijf op je radio. Dat betekent dat ik nog een uurtje bij je blijf, gezellig. Natuurlijk in de nieuwe Middagshow, onder andere dierennieuws. En het leukste dierennieuws is misschien wel dat op Texel vanmorgen een zeeschilpad is gevonden. En levend gelukkig trouwens. Hij is naar Blijdorp overgebracht. Ja, leuk in de vorm van dat hij nog leeft in ieder geval. Je snapt me volgens mij wel, toch? ja Slam op de maandag richting huis. Hopelijk zo meteen op een veilige weg. Eén ding is zeker. Beste muziek voor je. Wat dacht je van deze? Dit is Death Punk en Around the World. Denken. Op een dag dat uh, vliegtuigen niet opstijgen op Schiphol. Geen treinen van en naar Amsterdam reden. Is dit eigenlijk een hele rare plaat. <laughs> Dashpunk en Around the World in dit uh, winterwonderland. En zo meteen deze grote dit. En deze weer Harris, zo meteen met Calvin Harris. James, hype. Oh, en een beetje zomer ergens een klein, ja, billen schudden. Man. Oh, lekker, Nina Sky zo meteen.